En dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het ongeluk met een Nederlands vliegtuigje... gisteren op het vliegveld van South End bij Londen... zijn vier mensen om het leven gekomen. Dat is net bekendgemaakt op een persconferentie, vertelt correspondent Verlansbach. We horen wel van verslaggevers die ter plekke daar staan uh, van Sky News... dat het om drie mannen en één vrouw zou gaan. Maar dat is niet officieel bevestigd. Sky News zegt ook dat de piloot en co-piloot Nederlanders waren. Maar ook dat is nog niet bevestigd. Vanwege het ongeluk vertrekken en landen... Er al de hele dag geen vluchten op Southend. De BBC wil niet meer samenwerken met Masterchef-presentator Greg Wallace na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In totaal kwamen er 83 meldingen binnen over het gedrag van Wallace tijdens de opnames van kookprogramma Masterchef. Zo klinkt dat programma. Okay, Ik krijg dit absolute remarkable rich deep balsamic flavor. Dat up in strawberry. Ja, de vrouw maakte vooral melding over ongepast seksueel taalgebruik. en vieze grappen door Wallace. De oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abutaleb, heeft een nieuwe baan. Hij gaat aan de slag als voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Abutaleb zegt dat hij met jongere ouders en zorgmedewerkers gaat praten... om te weten wat er speelt. En vorig jaar waren er bij Diana uit Roosendaal al tranen... nog voordat de Vierdaagse van Nijmegen was begonnen. Door files en autopech was ze net te laat om haar polsbandje op te halen. En dus mocht ze niet officieel meedoen aan het wandel evenement. Nou, dat gebeurt daar geen twee keer. En dus vertrok ze vanochtend om half tien al... Naar Nijmegen. Ja, ik heb hem fijn gevoel. Vorig jaar uh, had ik hem dan niet, maar uh, ja, wat ik toen ook al zei: het gaat mij om het veertje. Dus uh, het is lekker dat ik hem nu heb. Maar uh, ik heb vorig jaar net zo goed genoten. Ja, want ook vorig jaar liep ze alle dagen netjes binnen de tijd. Toen alleen zonder vierdaagse kruisje als beloning. Het weer, dat is kans op wat onweersbuien in het oosten en zuidoosten. En ook morgen een mix van zon, wolken en wat buien bij 20 tot 23 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Simon de Hart van de ANWB. Het is druk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Knoopend Watergraasmeer. Twintig minuten vertraging in 4 kilometer file. A9 Amstelveen 1 Alkmaar door werkzaamheden aan de A10. De Koentenol is richting het noorden dicht tussen Aalsmeer en Knoopend Velsen. Vijftien kilometer, een half uur vertraging. A10 Koenplein eh, tussen Amsterdam Bos en Lommer en Durgedam. 16 kilometer stilstaand verkeer. Vertraging is al bijna een uur. N200 Amsterdam Haarlem bij halfweg 3 kilometer file. N201 Hoorn Hilversen bij Loenen 3 drie kilometer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 7FM app en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. I would never find another lover sweeter than you sweeter than you and I would never find another lover Than then you the precious than you the girl you are close to me you like my mother close to me you like my father close to me you like my sister close to me you're like my brother, brother. you are the only one you my everything And for you the song i sing Yeah, you're all I'm thinking of I praise the Lord above For well, sending me love I cherish every hug I really Mamme.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 me something, but there's nothing cheap as it I'm walking away before I do. I'll get the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stay Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onder de vier mensen die gisteren zijn omgekomen bij de crash... met een Nederlands vliegtuig in Londen, waren twee Nederlanders. Het gaat om de piloot en de copiloot. Wie de andere twee slachtoffers waren, is nog niet bekend. Twee van de drie vakbonden hebben het definitieve loonbod van NS afgewezen. Daardoor zijn nieuwe stakingen op het spoor mogelijk... NS zegt niet meer te kunnen bieden. Achmet Abutaleb wordt voorzitter van Jeugdzorg Nederland. De oud burgemeester van Rotterdam werd voorgedragen vanwege zijn ervaring in de politiek en zijn grote hart voor jongeren, al dus jeugdzorg. Het weer: geregeld zon in het oosten nog wat buien bij ongeveer 25 graden. Morgen is het iets minder warm. Dit is ZFM. them. Santa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 Cause I'm the left eye, you're the right Would it not be madness to fight, we come one yeah. In you, the song which writes my Clouds beneath the moon. The gin runs on magic carpets. It's a fairy tale to me, but you're in tune. The shattered part, final frame of the moon is seen to generate your image.